Uh, de regel 8 van Hasselam, de regel 8 van en pagina 66, samengewaf, wordt noen 51. We gaan nog een stukje doen, we gaan niet veel dat doen, uh, nog tot de dertigste hopelijk, en gaan we nog iets Praktisch toen iets wat belangrijk is, wat ik op, opgetekend had op het bord. Adhoki, chama, kama, wehuli. <sweak> intussen zag hij zoveel duizenden dubbele punten, wehuli, enzovoort. Betokkach, intussen, negen. Ra'a, kama, kanafim, knafaim, gedolot, wehelionot, zag hij. Uh, zoveel um, um, grote, hoge, hoge, hoge, uh, grote uh, vleugels. Verrabi, letterlijk, ja, vertaal ik. Verabbi Shimon, en zag Rabbi Shimon, tien. Lazar, en Rabbi Lazar, en als we horen vleugels, dan is het altijd een suggestie dat het engelen waren. Maar vaak spreekt men niet van engelen, omdat altijd voorzichtigheid geboden, altijd in het geestelijke, dan zegt men vleugels. Maar ook niet toevallig waarom de vleugels dat zijn. Uh, interessant is dat wat die, aan die mantel, ja, dat gebedmantel, wat aangehecht wordt aan, die, zeg het, aan de, randen, beneden, heet ook knafaim. Ja, ook zit ja, dat zit heet het ook knafaim heet het. Maar ook aan de vier kanten van de talit, ook, dat betekent dat dit ook komt van van uh, Yetzerah, that it comes and, as it were the krachten von Yetzerah zijn knaphajem. Maar so we zullen zien. Normaal is it dus in BIA. Niet in the Acelut, maar dan in the BIA. and met name in de Yetzerah. Waarom zullen we zien? Waarom heette zij the flueghels of geflueghelde zullen we zien? Ja, That's also the two cherubims. Kirub kirubim, yeah? two cherubims ook die had die, die zijn ook die waren ook dus van rechts en links vrouwelijk en mannelijk ook zij hebben ook daarmee te maken dus hij zag intussen zag hij dan eh, die grote grote hoge en grote eh, gevleugelde of vleugels waarabi shimon waarabi elazar beno alu alleen let op. En Rabbi Shimon en Rabbi Lazar, zijn zoon, stegen op boven hen, op die vleugels. Dus op die vleugels van die engelen, let op, stegen zij op. Alles is naar krachten. We alu, ela yeshiva, rakia en zij stegen op naar de yeshiva, naar, de, naar het, het, uh, het studiehuis, studie of naar de yeshiva, naar de academie, laten we zeggen, waar ze leren de Torah, de hemelse leer, van de rakia, van het uitspansel. Er zijn verschillende niveaus van die hoge leerhuizen. We zullen zien. Want er bestaat ook een leerhuis van Atzilut, dat is dan leerhuis van Hashem zelf. Dus bestaat in de hogere, de hogere yeshiva, dus de hogere leerheid, het hogere leerhuis is het hogere leerhuis van Hawaii. Dat is van het Zilud. Want in het Zilud heerst Hawaii. Maar in die wereld in Bia. Daar is eh, als het ware een, een, een, een. Hoe zeg ik dat. Een ingest, Iemand die dan. Um, een, hoe kan je dat zeggen. Een engel. Een soort bekleding. Niet Hawaii zelf, maar een bekleding van de. Dat en, en dat heet. Die heet dan Memtet. Metatron. Ja, dat is dan. Die heet. Ja, die. Maar, Memtet. Men spreekt het niet uit. Omdat gewoon niet. niet uh, maar dat is dan. Dat is, dat is met andere. Wat is, is dat voor kracht? Dat is dan. In het bijzonder voor. Uh, in de wereld Yetzira. En dat is dan de daarin in deze kracht is dat is net als pin in het absolute en dat is dan dat is dan in de Jetsira, is dan deze kracht eigenlijk dat is minder natuurlijk mindere kracht dan de kracht van de Seranpin. Maar dat is dan er hij regeert als het ware regeert in de Yetzirah. Ja, ja, dat is dan dat dat maar oké dat is Kom, gaan we verder. 11. We gooi eluak na vayim haju, Dus hij zag dan dat al deze vleugels, of deze dus engelen, met andere woorden, wachten op hen. Dus hij stegen omhoog, ja, naar die hoge uh, leerhuis. En dan al die engelen, die blijven wachten op hen. Wat zullen we zien. 12 Ra'a. Sharabi Shimon, Harsha Rabbi Shimon, Rabbi dus hij zag dat Rabbi Shimon en Rabbi Lazar, zie dat afkortingen, hadden dat zij aan het terugkeren waren. Om het hadden zien en zij waren vernieuwd bij Zivam in hun schittering. Dus zij schitterden na het bezoek wat zij brachten op boven, schitterde zij. 13. We geïru jothermi or washemus en zij straalden meer dan het licht van de schittering van de zon. 14 Pirush. Metiefte de rakieën. De uitleg. Metiefte de rakieën, metiefde de yeshiva. Dat is net zoals een, uh, een leerhuis. Een leerhuis van de rakia, van het, de plaats wat heet rakia. Dat is dan de uh, uitspansel, zoals, de, zoals dat wij zeggen. Ik zou zeggen dat dit Yitzira is. Van de wereld Yitzira. De krachten van de wereld Yitzira. Maar hij zegt het niet. Even met voorbehou onder voorbehoud. Dubbele punt. Hainu. 15. Metiefde de Memtet. Dat wil zeggen, De Metiefde. Van die Memtet. Van die kracht, wat ik had gezegd. Van die Memtet. Van die Met, Met. Ja, ik herinner je nog. Van die Engel, die Hoofdengel. Eigenlijk de Hoofdengel van alle Engelen. De Hoofdengel de, de van alle Engelen. Punt. Kemo Shekatu. Kemo Shekatu. Kemo Shekatu. Was Dimitiefta 16 ila a, imitiefta de Kadosborghu, kijk nou wat je zegt. Kmosherkatouf bezoger, zoals so het geschreven staat in bezoger 15 na dit punt. Dimitiefta ila a, let op, dat de hogere mitiefta, de hogere, het hogere leerhuis, mitiefta betekent van zitten, de plaats waar men zit. Dus maar, maar dat is wel. Men leert dat, het hogere, het hogere leerhuis. Hier metiefde de kadosh dat is de metiefde van de kadosh baruchu, van de heilige gezegende zijn. Oftewel, van de zeer en Punt. Ja, Dat is dan in de absolute. want in de absolute heers let ook in de absolute zelf heerst de Hawaia. Ja, dat is waarom Moshe had te maken met Hawaii. Iedereen hoort het? Herinner je nog, daar staat in de Torah dat Moshe had tet-tet gesproken met Hashem. Ja, niemand was het zo als hij. Er waren herinner je nog, dat waren wel verschillende profeten. Die konden de ene kon zien in een visioen, de andere kon in een droom dat zien, de, de, de derde was een verrukking kwam, zo'n verrukking. En uh, kon hem zien daar ja, in, in zo'n uh, verschillende op die, verschillende manieren. We zullen allemaal leren op welke manier dat gebeurt. Maar Moshe kon hem tet zien. Moshe kon zien. Waarom kon Moshe hem zien? Moshe kon de geestelijke golf golflengtes vangen van Zeeran En Zeeran is Hawaii. De naam Hawaii is in de Zeeran Dus daarom kon hij dat. Hier op aarde kon je permanent kon die dan spreken met Hashem, dus de kracht kon je zichzelf uh, relateren aan dat. Dat is wat Moshe. Terwijl bijvoorbeeld Jezekiel, is, ga Goed kijken wat ik probeer te zeggen. Dat is ook een diepe, diepe ding. Jezekiel, dus de grote profeet die over de. gesproken over de. geschreven over de derde tempel. en Profetie gegeven daarover en over de Merkava, dus het geheim van de Merkava, van de, van de wagen, goddelijke wagen, etc. Die die. Hij, let op, hij kwam tot de Yetzira. Hij kwam tot de Yetzira. Dus hoe? Wat kan je zien van de Yetzira? Het is net of je kijkt omhoog naar het plafond en je hebt dan Goed kijken, wat probeer ik te zeggen. Dat is net of je kijkt naar een plafond. En daar is een, een, een beetje zo'n... Uh, een plafoon is wel... Te, tevens is tevens een vloer. plafond plafoon voor, voor de lagere en, het, en de vloer voor een hogere. En dat is natuurlijk een beetje vaag. Ja, ja, vaag, vervaagd. Dus maar je kan wel dan een beetje zien wat daar is. In een vervaagde, vervaagde beeld. Ver, zien. Ja, en dan kon je zien dan via de Yetzira kon je dan zien naar de Bria en dan kon je dan zien weer, hoeveel vloeren hebben we daar van Yetzira tot de Absolut natuurlijk alles kan je zien alleen van de Atsilut, at daar je heilige het heilige is waar is het in de Absolut natuurlijk het echte heilige dus Hawaii. dus maar te kijken van Yetzira naar, naar, naar Atsilut omhoog, hoeveel Vloeren heb je daar? Hoeveel vloeren en hoeveel eh, plafonds? Hetzelfde heb je daar? Hoeveel? Eén heb je dan, massag. Waarom drie? Heb je dan, kijk. Nee, jij, kijk, hij bevond zichzelf in de Yitzira. Dus hij keek omhoog. En dan heeft je dan maar goed van de Yitzira... Ja? Precies. Twee, twee, twee. Dus twee vloeren moest hij dan, vier twee vloeren kon je dan zien. Kijken naar de het Kijk, Want in de Yitzera heb je dan de ketter van de Yitzera. Is wat is dat de ketter van de Yitzera? Is het plafond van de Yitzera? Ja of niet? En aan de andere kant van de ketter is het goed van de van de Bria, precies. En hoe krijg ik dan doorheen in zijn visie. En dan de volgende plafond. De volgende plafond van de Bria is weer dat het keter van de bria, en aan de overkant is dan de malgoed van de hetziend. Dus twee, twee die krachten, dus door die twee schemer, schemer, schemer, schemer, sch, sch, door, de, door, de, door de twee, door de twee eh, schemer, schemeringen, dat? Huh? nee door de twee, dus de twee massagiem, dus de twee massagiem kon je dat zien, dus de twee eh, duidelijk, Huh? Ja, zoiets. Dus door de twee massachimkus, twee, twee schermen, kon je dat zien, kijken naar de Atsilut. En dat heeft je beschreven, is zo geweldig. Kon je dan zien hoe dat zal de derde tempel zijn, etcetera terwijl hij in, dat, in de Yitzira was. Kan je je voorstellen hoe, welke krachten zijn boven en Mosheë? tet a had gesproken dat Barumun Moshe is in het ziluut, zeiran pin van de atsiluut. Hé, Dat is dan en dus eigenlijk Moshe is boven was boven de boven de alle plafonds, ja, alle atsiluut. De eerste plafond is onder de wereld atsiluut. komt de eerste de eerste vloer en de eerste plafond. In het zioot zitten geen plafonds en geen, en geen uh, vloer. Natuurlijk boven dat zioot heb je nog de plaf plafond en de vloer van het Adam Kadmon. Maar dat is dan net als licht. Het is zo doorzichtig als licht. Oké, okay, dus wat hij zegt nu. Dat zoals uh, so het staat in de zogger. met in la'a. De hogere, hoger, hogere leerhuis. Dat is... Het leerhuis van de Kadoshburg of van Hawaï. Dus dat is het hoge leerhuis is uh, in de absolute. Let op, wat je ons vertelt. Waarom? Wacht, Waarom? Wacht, wacht, wacht. Om het ifte de rakia's. Kijk nou verder. Om het de rakia, hier met ifte de mantet. Let op. En de, het leerhuis van de rakia van het uitspansel. Dus dat het, het lager is. Dat is metiefde de meemdheid, dus het leerhuis van de meemdheid, met, ja, van die kracht van de, hoog, van de voorzitter van alle engelen. En dat is dan de, in de wereld Yetsira. Ja, dat is dan erg hoger, dus, maar dat is dan het lagere leerhuis dan het Iedereen begrijpt nu die verhoudingen. Belangrijk is dat jij weet waar wij spreken op de, op de schaal van de boom des levens. Dat is ook dezelfde, maar dan... Ja, maar zijn zetel is in de... Natuurlijk zal het dezelfde de krachten, maar op een verschillende niveaus. Maar dat, hier, hier spreken we van de Yetzira. Mm -hmm. Dat komt wel. Twintig. Uh, we zeggen, dat is nog een klein stukje gaan, te gaan. We gaan in het mehakan Gaddafi, en uh, dat is wat Zohar zegt. Al deze uh, en al deze vleugels, of al deze engelen, zoals we weten, hebben mehakan wachten op hem. 21. Gaddafi hem, am lachim. Ham hem, lene hem, hem, hem, Kijk nou wat hij ons vertelt, 21. Gaddafi, dus die vleugels. Wat de Zoger zegt, vleugels. Hem, dat zijn de engelen. En dat is echt echte woord in het Hebreeuws. In de hele taal, Hebreeuws is het Mlachim is meervoud van de engelen. Engelen. En dat zijn de engelen. Hamisaiyim, Leneshamood. Welke engelen helpen de zielen. Kijk, wij spreken altijd over zielen en niet voor iets anders. Zij helpen de zielen 22 lalotaan om in met opstegen, en madrigal, van één trap treden naar de andere trap treden. Kijk, we worden, kunnen we niet anders. We kunnen, hoe kunnen we dan op en op welke manier kunnen we opstegen zonder op de vleugels van de engelen? Daarom in de middeleeuwen hier, de christenen hadden het ook ja, opgetekend, christelijke schilders hadden dat opgetekend, mooi engelen met, met, de, op de, met de vleugels, duidelijk. Maar zij hadden dat natuurlijk in de Torah geleerd, dat het met de, de vleugels moet het zijn. Maar het is beeldig, maar dat jullie dat begrepen. Wat, wat betekent dat, de vleugels. En het, het ook natuurlijk zullen we, zullen we leren, wat bete waarom is het vleugels, wat betekenen de vleugels. Alleen zullen we leren obssidat. Ukhshem, ukhshem, shan i shamat, in twintak srichalesiua. Aga dafin alle aliya, kenzricha fir und twintak srichalesiua. Mi lekhazaram, lekhazaratam, le mikoma. Punkt. Let op gesegt. De hulp van de engelen of de, de hulp van de gevleugelden nodig heeft, en Aliyah bij haar opstegen. Ja, naar boven. Kent Zo heeft hen, zo heeft die ziel, de Nishama, hun hulp nodig. La let op, om hen terug te brengen naar hun eigen plaats. Iedereen begrijpt het? Dus, als ook als wij, let op, als, men, als wij een, een gebed uitspreken, wat dan ook, wie brengt dat gebed naar boven? Die krachten die er zijn, hoger dan waar mijn gebed is. Eigenlijk. En dan zeg je, als het ware, ze leggen als het ware mijn gebed daarop. En ze brengen het omhoog. Ik kan zelf niet komen. Dat jullie begrijpen dat hoe dat komt. Ze brengen dan mijn gebed en natuurlijk mijn gebed is altijd met mij verbonden dat is een deeltje van mij daarom wat ik zeg ik u, na de les voel ik dat net zoals Jacob dat, ja, dat de engelen omhoog en naar beneden komen zo ook na de les voel ik dat mijn ziel, scherfjes van mijn ziel terugkeren naar mij weer, naar mijn hart totdat ik weer terugkeer ja, herinner, herinner je vorige keer heb ik gezegd dat ik net of ik dat terug moet het, al mijn krachten die ik opgeroepen had omhoog dat die kokje ook hier en terug naar mij toe, dan wie moet wie, wie brengt ze? Zonder zonder drager kan niets gebeuren. Licht zonder drager is niet is niet uh, bevattelijk, right? Altijd moet een drager zijn, een soort dan zij dragen dat mij van de absolute. Wie moet dragen? die engelen die zitten in de briaetsreinacia. Daar hebben ze verschillende functies, verschillende krachten hoe meer naar beneden, hoe meer hebben zij, meer uh, uitgesproken, meer lichamelijke, ja, meer, niet lichamelijke, maar meer, uh, uh, vaste, vaste, stof, meer, meer grover, denser, ja, we zeggen dat, dikker, ja, denser, en, en, dens in het Engels, huh? dus, eh, uh, dus meer, zwaarder als het ware. Ja, zwaarder wordt Oké. Okay. We zeggen schon meer, 25, de hawe mechakan lahu, de haino, la chazera, la En dat is wat de zogers zegt, dat die vleugels of die engelen, 25, de wachten op hen. Ja? Die stonden, ze wachten op hen, op die zielen van, ...Rabbi Shimon in Rabbi... ...en Rabbi Elazar... ze wachten op hen op hun eigen plaats... ...om hen weer, dat is net als paarden... Ja? Ze wachten even... ...om hen weer terug te brengen naar hun plaats. Kijk, kan je, zien, kan je dat begrijpen... Dat, hoe dat, ...wat de engelen zijn... ...dat zijn de krachten die, dat die de man... ...en al alle wat de mens... ...produceert, zij brengen dat... ...aan de ene kant ze zijn hoger dan de mens... ...duidelijk, ze zijn altijd hoger dan de mens... Aan de andere kant, zij zijn gemaakt, zij zijn dichter bij de schepper, ja. ze zien hen, ook zij zien precies niet waar de plaats is, daarom wordt gezegd, e, voor, uh, waar is de plaats van uw van van heiligheid?" Want ook zij dat niet zien, want de plaats bevindt, bevindt zich waar? In de absolute. En zij zijn niet van de absolute. daarom weten zij niet waar, waar hij nog is, hoewel zij hoger zijn dan de mens. Maar hun functie is om de mens, de, de, de ziel van de mens, de toegevoegde waarde van de ziel, ja, dus wat de mens opwekt. Let op, niet de ziel zelf, de ziel, maar de, dat wat de mens opwekt bij zichzelf, dat brengen ze omhoog. En dan keren ze terug met, ja, net zoals keren ze terug met het, uh, verrijkte ziel, etcetera, met krachten, en keer terug naar hun eigen plaats. Dat zijn de engelen, ja. Maar twee gevallen de engelen. We zullen leren over twee gevallen engelen, zullen we leren verder hier in deze, in deze zoger. De Ook 26. En nog één een, een alinea. We, ja. we zijn schon weer gamma ga de mit hadran. Omit gaat zijn bij We golen. Hij zag. Dat, dat is wat de zoger zegt, 26. Ga maar, zei hij heeft gezien hoe zij terugkeerden en dat zij vernieuwd, ja, vernieuwd werden. Kijk nou geweldig wat we leren van hem. Als de zielen, zielen terugkeren, zij worden vernieuwd natuurlijk. Ja, vernieuwd, dus andere licht ontvangen ze extra. En ze werden vernieuwd, bezien in hun straling, in hun schittering. We goeden, enzovoort. 27 na de dubbele punt. Ra wat mi Hosrim me metief te der Akia Limakomam de metief te Let op Ra am hen metief te die terugkerenden van de van het leer school van der van het leer school van het van van het ja, van het uitspansel, dus van de, van de leerschool van Memtet, ja, van die hoofdengel. Hoofd, hoofd, uh, Limecomam naar hun eigen plaats. Waar is hun eigen plaats? De heilige metiefde de Rabbi Shimon, dat wil zeggen naar, de, naar het leerschool van Rabbi Shimon. Dus ra de dus leerschool van Rabbi Shimon is natuurlijk lager dan, de, dan de, dat leerschool van van Mempte, dat is in Yetzira, in in een leer, in, in leerschool van Rabbi Shimon Islacher. Oké, okay? dan, is, dan weten we te plaatsen dat. Punt. We niet hadden schoen, 29, bezief, orp, negen, we hier, jother, or, shellach, shemesh. En zij vernieuwden zich, en zij ver, werden vernieuwd, 29, bezief door de schittering van het licht van hun gezichten. Hun gezichten werden vernieuwd, uh, vernieuwd door het, de schittering. We hiero en zij schijnen, je me meer dan het licht van de zon. De zon betekent dat, de zon wat, uh, natuurlijk moeten wij zien, wat betekent dat, dat zullen we verder leren, de volgende keer, want het is een zware iets, en ik zal een beetje uitleggen, een beetje kijken, gaan we nu praktijk doen op iets wat ik op het bord heb uh, opgetekend. Want ik kwam hier naartoe en dan, ik dacht, geen tekeningen doen, maar toch wel iets hebben we toch opgetekend wat gewoon op de praktijk slaat van, wat belangrijk is, de in de kwestie van omgekeerde verhouding tussen kilim en de lichaam. Kijk, en nu kijken we naar het bord en van binnen ook kijk binnen jezelf. Uh, alles wat we hier, wat is hier opgetekend is, weten we al, alle alleen ervaren nog. Vanaf de tweede tsimtsum Wat hebben we? Uh, de mal goed, steeg op, naar onder de hoogmaal. Ja, iedereen weet het, ja? In de kilim. Dus, de Malchut, wat er is, beneden is, vijf kilim, ketter, hoogma, benazeren, pinnen, malchut. En de malchut steegt op onder de Chochma. Ik heb daar niet opgetekend die malchut nog een keer. Dat, dat is duidelijk, ja? Dus we hebben dan alleen twee kilim ketter, hoogma. Ja of niet? Iedereen weet het. Keter, hoogma hebben we dan in de trap treden. En de benazeren, en malchut daarmee kwamen dan uh, naar een volgende traptreden. Naar een ketterhoogmaan van een volgende traptreden. Maar in ieder geval daalden af van die traptreden. Wat hebben we dan in de traptreden? Dus daar waar de Malchut staat, de horizontale, horizontale streep, daar is Malchut, ja, Die in haar nieuwe toestand. Iedereen ziet het? Ja, de Malchut die stijgt op de, onder de gochmanen. Dan hebben we twee kilim in de traptreden, ketter, hochma. dat zijn de kilim. Met de lichten, welke lichten hebben we? Twee lichten. Hochma, dus onderste kli van die traptreden, heeft licht nevers. Ja? En de bovenste kli, ketter, heeft licht roog. Twee lichten. Iedereen ziet dit, duidelijk. Als iemand niet duidelijk, niet schamen, zeg maar, want dat is belangrijk, dat weet goed door hebben. Eén keer door hebben we dat, dan hebben we enorm veel bereikt. Dan hebben we gezegd, ja herinner je nog, in de Gadloed hebben we gezegd dat Kilim, Binazir en Binemalhoed, die trekken omhoog. Ja of niet? Of, dat hebben we zo geleerd. Wat betekent dat? Dus ik keer terug naar de traptreden. Waarom, waarom we wel hebben we in de Katnoet alleen maar in de Katnoet, in de wereld, in de, na de Simtsum wat? heb ik geschreven? Nee, Simtsum bed moet, moet het zijn. Thuis bed je man. Oké. Okay. Dit moet Simtsum bed zijn, niet Simtsum alef natuurlijk. Dat is niet goed. Oké. Okay. Oké. Dus, waarom hebben wij uh, twee, alleen maar twee keer in maar Omdat meer kan niet, meer kunnen, ja, meer kan men niet ontvangen. Oh, en daarom alleen maar twee. Nu, als men wel meer kracht heeft... Om welke reden dan ook. Dan hebben we gezegd. dat komen Bina zeer en maar goed. In de grote toestem. Terug ja? in de traptreden. Hoe gaat het gebeuren? Ik teken het zo. Nu zie je dat onder nummer 2. Heb ik opgetekend. Het gadloed alef. Dus de eerste gadloed. Dan betekent dat de Bina. Steigt op. Kli Bina steigt op. Terug naar de traptreden. En natuurlijk samen met de komst van de bina komt nog een licht. Daarbij, ja of niet? Als wij klie hebben, de klie terugkeert naar de traptree, dat betekent dat er nog een klie komt. En dat betekent dat ook een licht extra komt. Hoe gaat het gebeuren? Die bina die komt dan onderaan, ja, te staan, ja of niet? Want en dan bina onderaan. Wat gaat het gebeuren dan? De bina komt naar binnen, dan hebben we drie kilim, dan komt nog een licht erbij. Licht ne nu komt, omdat er kli is gekomen, let op, dan de licht ne komt, licht shaman naar de ketter. En in de ketter hebben we daar licht roog in de ketter Ja, daar was licht roog. Nu, die Neshama is sterker licht, die gaat pushen dat licht naar beneden en dat licht in zichzelf gaat. Zie dan lichtnešama komt in de ketter. en het en pusht als het ware de lichtrooch naar de kli chogma. En in die kli chogma was daar voorheen was het licht nevers. Die gaat ook die moet ook plaats maken voor de voor het ontvangen om het ontvangen van roog dan in de in de, uh, het licht neffes, gaat verder zakken naar de kliebina. Uiteindelijk, uh, roog die komt in de klie. Dus zo so gaat het allemaal verschoven, wordt het eentje daarbij. Dus du, met, de, met de komst van de kliebina de verschijnt het licht nishama maar zie je dat waarde in de Shama? Inderdaad, let op wat dit omgekeerde verhouding is. Wat betekent omgekeerde verhouding? De laatste klie, dus de laagste klie, komt het. Dus Bina komt als de laagste klie, ja of niet? Niet de hoogste klie. En daarmee, gepaard gaande, komt dan ook, juist komt een hoger licht binnen. Het licht komt boven, naar de klie ketter, door het opstegen van de klippina. Dat is erg belangrijk, om iedereen te zien hoe dat gaat als twee cilinders in elkaar. De volgende, de volgende is bed. We hebben hier, heb ik het opgetekend uh, onder nummer drie. Dan hebben we twee stadia. Eerst, zeer en steekt op. Als zeer de kli, zeer steekt op, nu in de trap treden. Dan komt daardoor, dan heeft hij daardoor vier kelingen. Dan komt nog een licht nu binnen. Het licht Gaia komt nu. En het licht Gaia komt nu. En het licht Gaia komt waar naartoe? Altijd naar de ketter. Altijd nieuwe licht komt altijd naar de ketter. Ja? En alle, alle overige lichten, die, die dalen één voor één naar de naar, naar eentje, naar beneden. Dus licht uh, Keter, licht Gaya komt in de Keter, licht nishama shama dat in de Keter was, die zakt naar de chokma. In de chokma was roog, die zakt naar de bina, naar bina, uh, nefers, de bina was nefesh, de nefesh zakt naar de ziranpin. Maar dan zien wij, let op, dan zien wij dat bij de, met de komst van de kli ziranpin, wat lager is, ja, komt het licht gaan. Dat moeten we verbinden in onszelf. Dat, ah, wanneer de klie zeer en daarbij komt, de vierde klie, dan, dat daarmee, komt het licht gaan. En de volgende is, wanneer ook de mal goed stijgt op, dat is dan de volledige galut. Dan komt het licht door, de, door het opstegen van de klie, door het corrigeren door de correctie van de klie Malchut, dat is de zwaarste klie wat er is, wordt daardoor wordt het licht, Jehida komt dan binnen de parzuf. Daarom ook de ziel van äh, Rabbi Shimon, die was van Malchut. Ja, Malchut de Malchut. Daarom natuurlijk, dan wordt het Jehida de Jehida. Dus het zegt een... De, het licht, zijn ziel is van het licht van de Gmaartje-Koon, van de uiteindelijke correctie en daarom zien wij dat dat David, koning David zijn ziel was van de Malchut daarom zien wij dat iedereen ziet het, zijn ziel was van de Malchut, van de algemene Malchut de ziel van David de koning David en daarom is aan hem is het ook door zijn verdiensten et cetera, ook door zijn van door überhaupt dat de de hele schepping was zo so gemaakt dat daar zijn ziel zijn ziel is van de malgoed dus hij is de koning op aarde voor alle als het ware hastily koning voor alle, waarom? omdat door zijn uiteindelijk komt dan de uh, koning uh, of de nakomeling van David en daardoor wordt de klim malgoed volledig gecorrigeerd en daardoor komt het licht jichida, dat is de Mashiach, licht jichida, algemene correctie bij de algemene gmartikoen, uiteindelijke correctie, wanneer de, de nefer, de mal goed, uh, al uh, uh, uh, gecorrigeerd zal worden, de zwaarste wensen, dan zal ook de, het licht jichida komen. Oké? Okay. Dus dat licht hier gedaan, dat is dan, dat zal licht komen van de machine. Dat is de machine, dat is de kracht van de machine. Dat is, wat dat betreft, is het duidelijk wat ik net, wat ik had opgetekend. Erg belangrijk, probeer dat te trainen, te oefenen dat, dat jij dat goed begrijpt. Maar belangrijk voor ons is, goed kijken. Dat wat belangrijk is, wat we hebben geleerd in de zogenaar, de laatste zorg. Dat we hebben gezegd dat door de bina zeerampien en Malchut hen omhoog te laten komen, dat zij zijn de dragers van de eigenlijk de veroorzakers van de gar van lichten. Iedereen ziet waarom de gar van lichten, de drie eerste lichten. Bij het opkomen van de bina, van de klebina wordt een shama. Und fangt. Het hoge licht, Nishama. Mm. Bij de Ziranpien komt er een licht. Ja, ja dat zijn allemaal drie lichten, drie eerste lichten. En maar goed, is een licht die je daar drie hoogste lichten. Het enige wat moeten we nog goed kijken is, en nu kijk goed, in de Tsimtsumbed, dus hier moeten we een bed maken, ja? wordt het gecorrigeerd. Straks kunnen we dat maken. Dat ja. moet je zien, kijk nou. Nu hebben wij kettergogma, alleen van de kilim kettergogma, met de lichten roeg en nevers. Ja, Nu begrijpen wij dat wanneer komen de volgende kilim, worden gecorrigeerd, dat de lichten komen van boven. Ja? En, daarom, en de rest gaat zakken steeds. Dat wij goed begrijpen dat als resultaat van de correctie, dat de hogere lichten gaan vullen uh, de hogere klieg. Eigenlijk, zo moet het ook zijn, ja, of niet? Dat de hogere klie, hoe hogere klieg is, hoe, hoe dunner is de klie, ja. En hoe dunner is de klieg, wat is dan overeenkomst eigenschappen? regenschappen? Moet ook een dunner licht zijn. Ja? Uiteindelijk, zie je dat, kijk, in het bed, welke licht zit dan uh, bed, ja, in het bed. Welke licht zit hier in de ketter? Roeg. Ja, Roeg. En Roeg is niet het licht van de ketter. Klik, klikketter. klikketter is geschikt voor zijn ware licht, wat een klikketter moet ontvangen. Is Yishida. Duidelijk. Dus altijd zo lang nog dat niet het geval is, is tekort. Iedereen ziet het. Wat betekent sint zung Het is ook tekort. Waarom? Lichten staan niet precies in de passende keling. Dat is tekort. Maar het is noodzakelijk tekort omwille van de correctie. Wat zien we nu? Zo is het opgebouwd, zoals ik dat in het nummer 1 opgetekend had, zo is het opgebouwd dat minimale toestand, wat ik uh, ...opgetekend rechts, ja, dat rechts... ...dat is het minimale toestand... Van, het, ...van alles wat bestaat... ...binnen gedurende de 6000 jaar. Kijk, dat is het minimum. Duidelijk, altijd moeten we dat zo zorgen... ...dat we dat niet... ...diemaal goed, op diemaal goed gaan... Uh, ...steunen... ...stoelen op diemaal goed... ...want... ...dan... ...hebben wij ellende. Duidelijk... Altijd mal goed laten opstegen onder de chogma. Altijd dat houden, dat, dat en daaronder hebben we alleen maar dan ateretjes zoet. Dat is dat. Maar dat is dan de toestand van, is dat volmaakte toestand? Nee. Het zit wel dien. Het zit wel tekort. En wanneer zal dat tekort worden opgelost? Op, uh, uh, zeg dat? tekort wordt, zal worden opgegeven. Wanneer? Onvermijdelijk. Wanneer, wanneer dat? De lichten die schijnen, die moeten altijd binnenkomen. Die kan je niet, niemand heeft de kracht om die tegen te houden. Eindelijk, elke mens die wil dat tegenhouden, zal Niemand heeft deze krachten om die door zijn eigen wilskracht tegen te houden. Men kan proberen dat nog een, nog een generatie dan vast te houden, zijn manneke. Dat, dat hart zo op te... Wie, wie kan het vasthouden? Niemand. Waarom? Dat licht is oppermachtig. Het moet zo... zo de, de, hele, de hele schepping moet doordrongen worden door dat licht. Willens of wetens, beter dat wij doen um, met onze volledige um, medewerking. Nee, dan worden wij gedwongen daardoor. Dat is niet wat jij zegt. Dat it, dat wij zijn, zoals jij zegt, alleen wil ik zeggen dat wij zijn net als pionnetjes. Ja? Dat, uh, van boven wordt het net zo, net als in een poppenkast. Marionetten, Marionette, nee, het is absoluut niet zo. Ja, na, het is, ja, it is yeah. niet zo, so. Het <laughs> is niet zo so natuurlijk. We hebben de vrije wil. We hebben de vrije keuze om so zelf te bepalen. Maar als we weten dat dat het doel van de schepping is, duidelijk. Als we weten hoe dat zit. Kijk, Alleen al kijken naar die vijf kilim. en naar dit simpsonbed. We zien al wat. Wat de volmaaktheid is. Duidelijk. Het is niet volmaaktheid. Maar het is wel genoeg in die 6000 jaar om de correcties te doen. Het is aan ons om alles te doen om die Binazerampien helemaal goed weer omhoog te trekken. Kijk, dat is wat wij moeten doen. Waarom, waarom zou dat nodig? Waarom is het nodig? Waarom niet direct alles zo maken, de schepping, dat, dat alle vijf kilim hebben en alle vijf kilim zullen het licht volmaakt van volmaaktheid ontvangen? Waarom niet? Waarom, waarom moet het allemaal nodig? Waarom is het allemaal nodig om dan op die manier ingenieuze manier eerst tekort te creëren? En daarna van het tekort, uh, na vele jaren zoveel, uh, volmaaktheid, tot volmaaktheid te komen. Waarom? Waarom niet gewoon allemaal, allemaal kanten klaar geven van elke schepping? Vijf kilim, ja, vijf lichten en alles volmaakt. Ja. Is het nou een schepping? Zou het een schepping zijn? Ja? Zou dat een schepping zijn? Zou dat allemaal alleen maar... alleen maar één een, een grote dirigent... één grote... kracht zou zijn en allemaal pionnetjes? Dan, zou, dan zouden we echt pionnetjes zijn. Maar nu zijn wij... absoluut... Uh, afgesneden als het ware. Voelen we, we ons helemaal... zeg ik dat afgeschermd van het licht. En dan doen we die bewegingen om, dan proberen we de eenheid, steeds eenheid te bereiken, waarbij we het niet zien. Duidelijk? Want wij zien, waar, waar zien wij de schepper? Ja, oké, okay, maar in onszelf, maar goed, wij moeten steeds boven het verstand gaan. Duidelijk. Want het verstand is dan, zit dan in die kilim, die nog niet gecorrigeerd zijn. En boven de verstand zijn betekent het zin panim, gezicht van het licht. Dat is dan het brengen van de kilim omhoog, en dan kunnen we zien het licht. Nou, dat is een beetje dat. En beneden heb ik nog iets opgetekend, dat maan, het is ook belangrijk om steeds dat in de gaten te houden. Man wordt altijd gericht uh, aan de hogere van de hogere traptreden. Okay? Dus niet aan de volgende, volgende belendende, hogere traptreden. Maar altijd naar een, een boven de volgende traptreden. Iedereen begrijpt het? Dus één boven de hogere, belendende traptreden. Het? Dus om, ja, duidelijk om... Zeg je dat? Dus niet direct uh, de, aan de traptreden die boven mij is, maar eentje nog omhoog. Hoewel ontvangen kan ik alleen maar door de hogere traptreden, dus de belendende traptreden. Men kan niet van twee uh, ontvangen van uh, direct van een uh, twee traptreden hoger. Altijd via, Dat kan wel komen daarvan dan ligt, maar alleen uh, via de, een hogere belendende. Traptreden, kan men ontvangen. Maar jouw verzoek moet je altijd doen naar eentje omhoog. Net zoals ik hier op ben opgestekend hier. Dat de zielen in, laten we zeggen, in de bria. Die moet, het, die moet dan de man doen opbrengen naar de zeer Eigenlijk nog preciezer naar de jesodde van de zeer Uiteindelijk naar de soort van de zerenpien. Niet naar de man goed. Maar naar de soort van de, van de zerenpin. Dan. De en als het ware met het verzoek. Let op. Dus een man. Hier moet het wel. je soort van de Je Jesot van de zerenpien. Beter. Dan. Dan. Wat gaat het gebeuren dan? Nou, natuurlijk dan. Je soort van de zerenpien. Nu gaat omhoog. Je We hebben gezegd. Je soort gaat omhoog. Altijd kan omhoog gaan. Dan. Gaan, gaat dat, dat verzoek via de jesot van de serampin natuurlijk omhoog naar de Einsof en terugkeert en dan die, dat dan dat jesot van de serampin gaat geven aan de malchut. Dat moet je vragen. Dus moet je, niet vragen, moet je vragen dan dat jes, jesot jisot kan je zeggen jisot van de serampin dat die moet geven aan de malchut. Maar goed is dan de schina, de goddelijke aanwezigheid. Dus niet tot haar richten, jezelf. Aan de ene kant natuurlijk, jij komt bij haar als mama, maar jij, jouw man moet zijn, jou, en dat is voor, voor een vrouw en voor een man is precies hetzelfde. Je moet je richten tot de, de soort van de zeer pie, Dus het mannelijke. Daarom is het erg belangrijk voor ons om te leren de eigenschappen van de zeer Daarom weten we, als je leert Zerenbien, dan, dan weet je, dan heb je jouw schepper. En de malchut is de schina, de goddelijke aanwezigheid. Malchut is eigenlijk de Merkava voor Zerenbien. De kracht van Zerenbien is dan Hawaii en de malchut is Adni. Dat is dan de Merkava voor dat licht wat die, dat we ontvangen. Dus altijd richten jezelf tot één je, tot na de hogere één. Dus tot een, de tweede naar boven. Altijd. Om, en vraag je hem om te geven aan de, aan de hogere belendende. Vreemd, ja, dat het zo is. Maar zullen we dat maar leren, zullen we zien de genialiteit daarvan. Dus wij vragen dat één na je de, doet. Niet de, onze, de hogere belendende, maar eentje hoger. Op de, dat die, die trap treden zou geven aan mijn hogere belendende. Want van die kan ik ontvangen. Hey, ik herinner mij ook, uh, liep ik op straat hier. En, en uh, er liep ook een, een man een beetje zo uh, kreupel. Zo een beetje zo moeilijk lopend. En met, met een jongetje. Een jongetje was misschien een jaar of tien. En, en ik zag dat ze een beetje ellendig zo. A, zag je een beetje alendigheid. uit. Misschien in. Zo. Buitenlanders. Ergens vandaan, ik weet niet. Ergens zo, zo, om zo te zien. Of, of zigeuners. Of, of uit Joegoslavië. Ik weet niet precies. Je weet misschien de andere. En dat jongetje, die komt, die loopt naar mij, zo ik daartoe. En hij zei, geef hem iets. Het was geweldig. Was geweldig. I, I, <laughs> geef hem iets. Geef dat aan zijn vader. Geef hem iets. Dat is geweldig, was het zo. Hij zei niet, geef mij, met de hand. So. Maar geef hem iets. Where is het? Dat is wat precies zo, dat niet. is gewoon spontaan iets. En die andere man die, die kon niet zien voor die. Die maakte zichzelf niet dat die dat zo so, zielig uitzag en zo. So. Dat was niet de bedoeling. Hij was niet zo maar Hij was goed had, zag, zag goed uit. Dus, zo'n leerjakken goed, goed, goed aangekleed. Alles is normaal. Maar de zon zegt, geef hem iets. Niet mee, maar hem, geef hem iets. En dan zag ik direct de, de wetten van het heelal. Dat kan ik niet natuurlijk. Dan moest ik het ook doen, omdat op die manier... Eh, dat kan niet anders, eigenlijk. Maar op die manier kan je dat altijd zien. Probeer het altijd zo te doen. He, want als je dan zou, zou je richten alleen tot Malgoed, dan richt je alleen tot de gever. Ja? Iedereen ziet het? Goed kijken. Goed kijken nog eventjes. Goed, goed kijken dat mechanisme. Altijd kijk naar mechanisme. Niet, niet fysiek alleen dat, maar mechanisme. Zou de la een lagere zich wenden tot een, tot een hogere belendende? Dan is het een beetje raar, waarom? Dan, dan richt je je tot iemand die je moet geven, ja? Geef, geef, geef. Ja, dus jij vraagt om geef, om te ontvangen. Wat doe jij nu op, dit, op die manier zoals wij het nu zien? Jij zegt, jij, jij richt jezelf tot de, tot de kracht die boven de kracht is van wie jij ontvangt. Wat doe je dan? Jij zegt, geef aan hem. Jij zegt niet, geef, jij zegt niet aan, de, aan die tweede, ja, iedereen hoort wat ik zeg? Jij zegt niet aan die, jij zegt niet aan de één na de hogere, ja, dus de tweede hogere boven jou, geef mij. Maar jij zegt het, het is een daad van jou van geven. Jij zegt, geef het aan hem. Net zoals dat jongetje dat gezegd had. Geef het aan papa. Ja, Of geef het aan mama, doet er niet toe. Maar geef het aan hem niet, geef aan mij. En daardoor word jij, ga jij ook ontvangen, indirect. Indirect. Hoe geweldig dat mechanisme is wat in werking is geroepen van boven. Dat hele mechanisme dat wij niet direct vragen, de volgende die we gewoon geven. Geef, geef, geef, ja, zoals dat, zoals dat men dat doet. Maar wij zegt, geef het aan hem. En daarom moeten we ook hier leren, dat als je iets wil, zelf, dan moet je eerst altijd, wil je dat goed, goed leren, dat ik zeg. Dan moet je in jouw, in jouw gebed moet je niet zeggen van, geef mij. Geef altijd, altijd in jouw gebed moet je zeggen dan, geef het aan die of aan die, aan die. En dan zal je ook ontvangen, duidelijk, en, men, en wie ontvangen, dan zal je als het ware als de eerste ontvangen. Maar dan is het de daad wat van boven zal gezien worden als een daad van geven, duidelijk. En niet, geef, geef, geef, geef mee, dan is het net als kind, dan houdt men geen rekenschap met die mens. Onthoud het erg goed. Als je zegt, geef aan die, aan die, kijk dat is, hebben we geleerd van wie? Van Abraham. Abraham en Abimelech, herinner je je nog? Dat Abraham, mm -hmm. Abraham met, zijn, met zijn vrouw, herinner je nog, dat hij, zij, het was een honger. En ze gingen naar ergens daar, naar een, naar een, uh, haga, naar een uh, plaats. En daar was de koning uh, Abimelech, Abimelech. Ja, herinner je nog? En die heeft zijn vrouw gepikt van, die, van Abraham, en, maar hij heeft haar niet aangeraakt. Maar toen, s'nachts kreeg hij dan, de koning kreeg dan de visioen. Of dan uh, Hashem kwam bij hem en zei, so raak haar niet aan, want dat hij, is de, hij is een profeet. Ja, en maar vraag hem dat hij jou voor jou bidt, en dan zal het goed zijn. Want toen hij haar nam in, de, in zijn uh, harem, harem, in zijn harem. Toen uh, al die vrouwen van zijn, van zijn koninkrijk konden niet meer baren. En de mannen konden ook niet uh, moeilijk, uh, moeilijk uh, dingen kunnen ja. ze doen. Ja. Mo moeilijk zijn, hun plicht konden doen. Eigenlijk. Dus wat het was. Dus daarna, daarna. Dus wat, wat was het? Wat staat er geschreven? Wat staat in geschreven in de Torah dat hij riep de hij riep Abraham en Avram en gaf hem zijn vrouw en wat staat er daar geschreven? Dat Abraham ging bidden voor hem. En natuurlijk alles was weer hersteld bij hem. En wat is de volgende? Als je het Torah goed leert, leest, dan zal je zien. De volgende passage. Dus direct daarop. De volgende zin is na het bidden. Dat en Hashem herinnerde zich. Herinnerde. Dacht aan, dacht aan Sarah. En Sarah werd zwanger. Direct daarop staat het geschreven, direct daarop, als je dat goed kijkt in de Torah, direct daarop dus, hij, hij, hij badde voor de Abimelech en zijn Sarah, en dat is weer dezelfde, de, op de, over dezelfde kwestie, de kwestie van kinderen krijgen. duidelijk, het is altijd om dezelfde kwesties moet het gaan, ja, en dan direct werd Abraham werd verhoord en Sarah werd verhoord en zij werd zwanger. Zeg, hier zit het, het groot geheim van hoe moet je omgaan met de hogere. Wil je iets ontvangen van de hogere, moet je overeenkomstregenschappen hebben. Ja? Hogere wil geven, jij moet ook geven. En dan zal je alles ontvangen.